9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Verzekeraar DSW uit Schiedam heeft traditiegetrouw als eerste de zorgpremie voor 2012 bekendgemaakt. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW... 102 euro en 50 cent per maand betalen. Dat komt neer op een verhoging op jaarbasis met 36 euro. De andere zorgverzekeraars maken de komende weken hun nieuwe premie bekend. Verwacht wordt dat die ook bij hen op jaarbasis tientallen euro's duurder wordt. Tegelijk met de premieverhoging wordt de basisverzekering verder verkleind. Zo gaan de maagzuurremmers uit het pakket en worden programma's voor stoppen met roken niet langer vergoed. Het is het derde jaar op rij dat de premies stijgen. Door de vergrijzing wordt de zorg steeds duurder. Bij een brand in het centrum van Rijswijk is een dode gevallen. De brand ontstond rond 4 uur vannacht in een pand met een kledingwinkel. Waarschijnlijk was er een gasexplosie. Slachtoffer werd gevonden in een woning achter de winkel in Rijswijk. De identiteit is nog niet bekend. De twee grote FNV-bonden, Abfacabo en Bondgenoten... willen dat een informateur of een verkenner... de problemen binnen de vakcentrale gaat onderzoeken. Pas daarna zou een commissie van goede diensten... de vertrouwenscrisis kunnen oplossen. De besturen van bondgenoten en Avacabo zien niets in een commissie die onder FNV-voorzitter Jongerius wordt ingesteld, want het huidige bestuur is volgens de bonden onderdeel van het probleem. De twaalf klokken van de Martini-toren in Groningen worden vandaag uitvoerig getest. De vrees bestaat dat de zware klokken de toren beschadigen. Eén hangt al een beetje scheef en er zijn scheurtjes in de muren ontdekt. Een Duits bedrijf gaat de zwaaibewegingen en het geluid meten om erachter te komen wat er precies mis is. De Martini-toren had oorspronkelijk vier klokken en werd in 1995 uitgebreid met nog eens acht klokken. Sindsdien trilt de Martini-toren als het klokkenspel te horen is. Het onderzoek begint om 12 uur vanmiddag, dan worden de klokken tegelijk 9 minuten geluid, daarna wordt elke klok apart getest. De proef moet om 4 uur vanmiddag zijn afgerond. Het weer eerst bewolkt, later meer zon. wordt 18 graden op de wadden, 23 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na nazomerweer met maxima ruim boven de 20 graden. Aan de bij informatie. In Brabant komt nog altijd plaatselijk dichte mist voor. En er staat nog altijd dik 200 kilometer file. En de langste files komt u tegen op de A12 de bosrichting richting Utrecht. Tussen knooppunt Deil en knooppunt Eveningen 12 kilometer richting Amstelveen vanuit Altmaar, over 10 kilometer... tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. Dan de A12 Arnhem-Utrecht, daar is de file echt lang... tussen de afgelopen Wageningen en Maarsbergen, ruim 16 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk met een vrachtauto bij Maarsbergen... en de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de regio Rotterdam, Lange file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam, 15 kilometer... vanaf de knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt de Bredseplein. Het heeft te maken met een oliespoor wat er ligt op de A20... vanaf Gouda naar Hoek van Holland... Daardoor staat de 8 kilometer file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Twee rijstroken zijn dicht. Ten slotte de A28, Zwolle richting Utrecht, langzaam rijden... en vaak stilstaan tussen Nijkerk en Maren over 12 kilometer. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd en hoe hard ervoor is gewerkt...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 MKB Werkplek voor Generatie KPN. Het NOS Radio in journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen het is 6 minuten over 9. We staan straks nog een keer stil bij het overlijden van Harry Musquet. Doen we vanaf het QB Museum en de Blizzard Museum in Grollo. Maar eerst de stijgende zorgprem. Want voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW volgend jaar 102,50 euro cent per maand betalen. En dat is zo'n 3 euro per maand meer, 36 euro per jaar meer. Elke herfst weer moeten we kijken naar onze zorgverzekering, want elk jaar worden de premies opnieuw vastgesteld. En gewoontegetrouw maakt verzekeraar DSW uit Schiedam als eerste de nieuwe premie bekend. Bestuursvoorzitter Chris Omen. Die verhoging is noodzakelijk de zorgkosten zijn toegenomen, dat is één. Maar twee, wat nu is dit jaar, dat is dat de overheid... de ramingen van de zorgkosten altijd te laag inschatte... maar zorgverzekeraars daarvoor compenseerden. Dat doen ze vanaf dit jaar niet meer. Ze zeggen, als onze ramingen te laag zijn, bent u daarvoor verantwoordelijk. En daarop heeft de Nederlandse bank gezegd... als dat zo is, dan gaan zorgverzekeraars hogere risico's lopen en moeten ze hun minimumreserve met ruim 22 procent verhogen. Bent u scherp met deze tariefverhoging? Ja, want u bent altijd de eerste. Gaan uw concurrenten u volgen? Nou, in ieder geval in het eerste jaar van onze zorgverzekeringswet in 2006... Uh, zijn we massaal gevolgd. Maar men zal zich realiseren dat men niet te ver van onze premie kan afwijken. Dus ik denk zeker dat uh, onze naar mijn antiek uh, scherpe premie dat dat een drukkende werking op, uh, op het premieniveau zal hebben. Ook zorgverzekeraar Menses schatte eerder... dat de premie ongeveer rond de 20 à 30 euro hoger gaat worden. Wieland van de Ven is hoogleraar ziektekostenverzekering in Rotterdam. Hij denkt dat andere verzekeraars... met een soort gelijke verhoging zullen komen. Ze zullen niet veel kunnen afwijken. Ik ben het eens met, oh, dit lijkt me een, een hele scherpe uh, premiestijging. Ik had zelf uh, veel en veel meer verwacht... Maar andere verzekeraars zullen het natuurlijk niet uh, te gek kunnen maken, want verzekerden kunnen in het najaar allemaal weer switchen. En als je 50, 100 euro hierboven gaat zitten en dat zou ook best kunnen. Uh, dan ga je heel veel ver verzekerden verliezen. Het is dus een hele scherpe premiestelling, lijkt me dat. De zorgverzekeraars zullen dit jaar met veel onzekerheden geconfronteerd worden. Onder meer omdat het bekostigingssysteem van de ziekenhuizen wordt veranderd. Zeven jaar geleden was er een soortgelijke verandering. Toen leverde dat een overschrijding van het budget van 2 miljard euro op. En dat zou nu weer kunnen gebeuren, waarschuwt Van der Ven. Als we dat omrekenen in premies, deel dat door 13 miljoen premiebetalende... dan hebben we het al over 150 euro extra die voor de verrekening van de zorgverzekeraars kan komen. Maar de verzekeraars moeten nu inschatten wat hun kosten komend jaar zullen zijn, daar moeten ze de premie nu op afstemmen. Maar er zijn zoveel onzekerheden... wat er volgend jaar met de ziekenhuiskosten gaat gebeuren. Dus blijken die inderdaad 1, 2 miljard hoger te zijn... dan de macro-raming waar de overheid vanuit gaat. Ja, dan, de, dan hebben de verzekeraars een te lage premie. En dan zullen ze uit hun reserves die, die, die extra kosten moeten betalen. De, ze hebben flinke buffers, de meeste zullen het kunnen. Maar je moet niet uitsluiten dat als er forse overschrijdingen komen... dat er toch hier en daar een verzekeraar is die onder de norm komt die de Nederlandse bank vraagt. Deskundige van de FEN over de premie voor de zorgverzekering. Veel meer daarover leest u op onze website nos.nl. We Nijmegen. Burgemeester Tom de Graaf vertrekt daar namelijk. Hij gaat aan de slag als voorzitter van de HBO-raad. Zelf wil hij daar uh, nog niet op reageren. Verder niks over zeggen. Maar uh, fractievoorzitter in Nijmegen, Heike Veldman... fractievoorzitter van de VVD, wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u een groot en goed burgemeester verliezen? een burgemeesterverliezer, of het een groot burgemeester uh, is geweest, dat zal denk ik de toekomst leren. Ik denk dat dat tot nu wat te vroeg is om te zeggen, maar we gaan in ieder geval een burgemeester verliezen. Maar bent u tevreden met uh, wat hij bereikt heeft in Nijmegen? Nou, ik denk dat Tom de Graaf op een aantal terreinen de afgelopen jaren uh, heel erg hard zijn best gedaan heeft en ook resultaten gehaald heeft. Um, hij heeft er uh, heel erg hard aan getrokken om Nijmegen echt goed zichtbaar te maken als oudste stad van Nederland. We hebben een hele rijke geschiedenis als stad en dat heeft hij uh, heel goed over het voetlicht weten te brengen. Ja, er wordt wel gezegd over de graaf dat hij toch nog wel veel politicus was. Stond hij genoeg boven de partijen, vond u? Nou, ik denk dat dat wel een van de dingen is waar hij zelf uh, waarschijnlijk ook wel eens wat spanning gevoeld heeft. Hij heeft natuurlijk jaren in Den Haag rondgelopen en is denk ik in hart en mieren wel een politiek dier. Uh, en dat is moeilijk om los te laten als dat in je zit. En um, ja, daar heeft wel denk ik wat spanning op zijn burgemeesterschap zo af en toe gezeten in... ...het zelf toch graag willen deelnemen aan het debat, zowel landelijk als lokaal. Uh, en dat dan eigenlijk toch niet kunnen vanuit de rol van burgemeester. Maar hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wat, wat, stond hij te popelen af en toe tijdens uh, raadsvergaderingen? Wilde hij zelf meedebatteren? Nou ja, ik denk bij raadsvergaderingen, maar ik denk zeker bij wat landelijk uh, speelt. Ik bedoel, hij komt natuurlijk uit de landelijke politiek. Uh, ik denk dat ze af en toe dus zijn vingers jeukten om zich er tegenaan te bemoeien. Ik denk dat hij dat zo af en toe ook gedaan heeft en zeg maar de randen en de grenzen opgezocht heeft. Um, en ja, daar kun je dan altijd individueel weer anders over oordelen van, gaat het goed of gaat het niet goed. Um, maar het is in ieder geval een van de dingen waarvan ik zelf vermoed dat hij het zelf als burgemeester erg spannend gevonden heeft om te proberen boven de partij te staan. Um, en toch het politieke dieren in hem um, ja, voldoende te temmen zonder dat anderen gaan zeggen van hé, hey, hier ga je te, veel, te ver in de politiek in, hier doe je uitspraken die eigenlijk niet ja. kunnen. Um, maar hij had zelf al eerder aangegeven niet voor een tweede termijn te gaan. Had u hem wel graag gezien, nog een termijn? Nou, dat hij niet voor een tweede termijn wilde gaan, was mij ook onbekend. Volgens mij heeft oh. hij dat nog niet echt publiekelijk eerder gezegd. Uh, gisteravond kwam hij met de Nou, dat zei hij zei zelf. Die... Hij had al besloten niet voor een tweede, ja, tweede termijn te gaan. voor zichzelf ja. heeft hij dat zeg maar, afgelopen zomer besloten. Uh, maar dat was zeg maar, voor ons denk ik uh, ook nieuw. Uh, het was voor mij in ieder geval gisteravond wel een verrassing... dat hij ook zijn termijn niet volmaakt. Uh, want hij Oh, dan 1 februari 2012 vertrekken, dan heeft hij er net vijf jaar op zitten. Um, en dat was wel een verrassing, want het is toch niet heel gebruikelijk... dat een burgemeester in zijn eerste periode al um, voortijds vertrekt. Vervelend, vindt u dat? Nou ja, voor de stad is het natuurlijk altijd vervelend. Kijk, op het moment dat een burgemeester er is, dan weet je wat je van iemand hebt. Um, dan leer je daar op een gegeven moment mee lezen en schrijven. En mm. nu moeten we weer op zoek naar iemand uh, in Bas. Weer maar een nieuwe u, zoeken. u gaat het hem niet aanvrijven. Nee, kijk, als ik puur voor Tom Daaf zelf uh, bekijk... vind ik het een hele begrijpelijke en logische stap. Ik uh, bedoel, uh, het onderwijs ligt er echt na aan het hart. Dus ik vind het voor hem persoonlijk een hele uh, mooie en uh, goede stap. Um, en ja, dus ik zal het hem niet aanvrijden, nee. Goed, dan moet op Nijmegen op zoek naar een nieuwe burgemeester. Is dat iets voor de VVD? Nou, ik denk dat er binnen de VVD absoluut kandidaten zijn... die daarvoor uh, geschikt zijn. Dus Noem er, er, er eens één. Een. Nou ja, kijk, ik heb zelf wel een lijst van mensen die ik hier graag in Nijmegen burgemeester zie worden. Maar ik weet niet of die mensen dat zelf ook willen. Dus oh. ik ga u twee oh. namen noemen. Eh, jammer. Ja, jammer hè? Ja, maar in ieder geval een stabiel persoon die misschien ook iets langer zou willen blijven. Zoekt u. Nou ja, ik zou het graag zien dat een burgemeester de termijn volmaakt maakt. Ik denk dat we als stad uh, zeker iemand nodig hebben die een goed netwerk heeft. Uh, vooral iemand die hard voor de stad heeft. Heike Veldman, fractievoorzitter van de VVD in Nijmegen. Dank u wel. Wij gaan terug in de tijd. Vijf zijn er op dit moment. Maar in de toekomst moeten de ongeveer duizend documenten van de dode zeerollen allemaal online staan rollen zijn 2000 jaar oude Joodse manuscripten uit de periode voor en tijdens het leven van Jezus. Het Israël Museum heeft in samenwerking met internetbedrijf Google de eerste op haar website gezet. U kunt dat zelf ook opzoeken. Um, even via Google de Digital Dead Sea Scrolls uh, intikken en dan vindt u ze. We gaan erover praten met Naden Popovic, docent Ouder Testament en het Vroege Jodendom in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ze al bekeken? Ja. En? Ja, mooie foto's. 12.000 pixels, het is echt uh, fantastisch. En je kan ook echt inzoomen. Hè? Ik ben er net even naartoe gegaan, doe het nu ja. weer. Je, je kunt het uh, van heel dichtbij zien. Klopt, je kunt echt uh, ja, prachtige vergrotingen maken. En zelfs als je geen letter Hebraeëls kunt lezen, uh, kun je er nog van alles aan zien. Want? Wat, wat, wat, wat ziet u wat? Wat, wat nou, zou een leek kunnen zien? Uh, uh, bijvoorbeeld, hè, als u erheen gaat, uh, ze hebben er vijf opgezet. Uh, de regel van de gemeenschap: uh, zoek de vier puntjes. Op een gegeven moment staan er in die Hebreeuwse tekst ook vier puntjes. Nou, die kan iedereen wel zien. Uh -huh. En dat zijn bijvoorbeeld vier uh, letters voor de godsnaam. En zonder een letter te lezen kun je een interessant iets zien uh, aan zo'n manuscript. Want iedereen God mag niet zien. genoemd worden. Die, precies, men heeft een soort van eerbied voor die godsnaam. En dat laat men zien in dat manuscript door daar niet de naam gewoon te schrijven... maar vier puntjes neer te zetten. Hmm. Dat is leuk, meneer Popovic. Maar heeft u er ook wetenschappelijk nog iets aan? Uh, nou, het laat het wel heel mooi uh, uh, groter zien, zeg maar... Uh, dat je op uh, plekken waar uh, eerder door de oudere foto's het uh, manuscript wat donkerder was... nu bepaalde stukken beter kunt lezen. Ja. He, we hebben toch met uh, oude manuscripten te maken... die als je ze met een blote oog ziet, niet altijd even helder te bekijken zijn. Nee. Dus u wilt ze ook nog wel af en toe lezen? Ja, natuurlijk. <laughs> nou ja, de tekst lijkt me wel bekend inmiddels. Uh, grotendeels wel... Met deze manuscripten. Uh, maar toch zit je soms met kleine punten waarvan je je afvraagt: van ja, wat stond daar nu precies? Hè? We hebben toch uh, te maken met uh, fragmenten soms ook. Uh, dit zijn een paar hele mooie rollen. Maar het zou inderdaad prachtig zijn als al het materiaal zo goed gedigitaliseerd zou worden. Zodat we ook fragmenten die we uh, veel minder goed hebben kunnen lezen tot dusverre nu, dankzij die fototechnieken, veel beter kunnen lezen. Ja, want er dus wat... valt zeker nog wat nieuws te ontdekken. Het was natuurlijk niet algemeen toegankelijk, hè? want ik heb hier ook één voor me, de Great Isaiah Scroll. Um, daar zit een gat in. Uh, men moest er zorgvuldig mee omgaan en op deze manier kan iedereen ze zien. Nou, nee, dat is het prachtige van dit inderdaad. Uh, met een paar muisklikken uh, heeft iedereen een go er, er toegang toe, zeg maar. Hè? Dus niet meer alleen maar wetenschappers uh, op universiteiten, maar iedereen kan inderdaad naar die site van Google of naar het Israël Museum gaan en uh, prachtig die teksten zelf bekijken. Zonder en zo laten dat ze ook... aangetast worden natuurlijk ook, hè? Precies. Ja. Ik bedoel, stel je voor dat duizenden uh, mensen die rollen zelf zouden willen uh, vasthouden en bekijken en dergelijke. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus op deze manier heb je een geweldige uh, manier om erfgoed uh, ja, te bewaren. En het is uniek erfgoed. Ja, en dichterbij dan zo kom je eigenlijk niet. Nou ja, het zou prachtig zijn als, uh, als we die rollen nog een keer allemaal in het echt zouden kunnen zien. Uh, ja, dat is dan uh, toch uh, nog weer beter? Nou, dat is, dat is denk ik toch fascinerend. Hè? Het, het, het is net zoiets als. Uh, ja, hoe zeg je dat? De, de, de realia, de, de, echte, de echte dingen zelf kunnen zien van nabij, is nog net iets bijzonderder misschien. Maar voor het bekijken zijn die foto's, denk ik, voor het blote oog voor, voor de meeste mensen veel beter. Zeg die naam, de Dode Zeerollen? Misschien een rare vraag, maar hoe komen ze eigenlijk aan hun naam? Uh, nou, het is niet omdat ze in de Dode Zee zijn gevonden, gelukkig. Maar. <laughs> um, Nabij de Dode Zee. Aan uh, ja, de noordwestkust daarvan zijn elf grotten ontdekt. Niet in één keer, maar in de loop van een jaar of tien. En uh, daarom heeft men die naam eraan gegeven: Dode Zee rollen. Goed. Allemaal te bekijken nu op internet. Uh, Mladen Popovic, dank voor uw enthousiasme. Docent Oude Testament en het Vroege Jonendom in Groningen. Dank. Bij het QB in de Blizzards Museum in Grollo is verslaggever Roel Pauw Grollo is in rouw vanochtend. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Uiteindelijk zijn we op 230 kilometer uitgekomen in deze ochtendspits. Daar is nu nog 160 kilometer van over en een aantal best lange files. Problemen op de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar. Een aanrijding bij de afrit Haarlem-Zuid. Er zijn drie rijstroken dicht en er staat ruim 3 kilometer file achter... En ook aan de andere kant van de vangrail vanaf Alkmaar naar Amstelveen... 12 kilometer tussen Beverwijk en Knopend Het ongeluk met de vrachtauto op de A12 speelt nog altijd... vanaf Arnhem naar Utrecht. Tussen het afrit Wageningen en Veenendaal West 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En problemen bij Rotterdam nog op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. 14 kilometer tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Het had te maken met het oliespoor op de A20... vanaf Gouda naar Hoek van Holland... Daar staat nog twee kilometer, maar het oliespoor, dat is opgeruimd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor, half tien is het. Hoe zou het gaan op de beurzen? Na veel rood de afgelopen dagen um, zijn ze nu weer hoger geopend. Merel Stikke-Lorem, um, kan verkeer, hè? kan verkeer, inderdaad. Gisteren zag je ook al opeens een omslag in de loop van de dag. Vandaag een uh, fors hogere opening, kan je toch wel zeggen. 2 tot drie procent winst. Op de belangrijkste Europese beurs in Amsterdam, de AEX, ruim 2% hoger op uh, 275 punten. Ja, en dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat uh, gisteren de dag nog zo pessimistisch begon. Na de IMF-jaarvergadering in Washington, toen uh, waren de bankiers erg pessimistisch. Nou ja, en dat echo'de er dan weer na op de beurzen, Want uh, beleggers hadden weinig hoop dat Europa nu snel met een, een, een oplossing komt voor de, de schuldencrisis. Maar in de loop van de dag gisteren zag je al dat de stemming begon om te slaan. Um, en dat, ja, dat eigenlijk zonder dat er nu extra nieuws of, of nieuw nieuws uh, uitkwam. Dat uh, beleggers dachten van ja, misschien gaat het toch wel lukken in, in Europa. Misschien komt er toch wel een oplossing en dan ook op redelijk korte termijn pakken ze toch wel door. En ja, die, uh, die stijging zet zich nu voort. Ja, geen nieuw nieuws. En wie profiteren daarvan? <laughs> wie schiet eruit? <laughs> nou ja, voorn voornamelijk de banken. Want ja, als het zo is dat er een, een uitweg wordt gevonden uit die crisis... dan uh, profiteren daar de banken daarvan. Uh, banken hebben veel staatsobligaties in de zuidelijke uh, eurolanden, zouden heel veel verliezen mocht het helemaal misgaan. Maar ja, als het dan weer niet misgaat... dan um, is dat natuurlijk weer gunstig voor die banken. En je ziet dat het dus ook heel duidelijk terug in de koersen. Franse banken met name gingen de laatste tijd fors achteruit. Winsten van 8% voor BNP Paribas en Société Générale. En in Nederland, ING-groep, hm. uh, 5% winst. De afgelopen twee dagen is dat aandeel er al 14% op vooruit gegaan. Uiteraard na een sterke daling de afgelopen tijd... Dus ja, die uh, nou ja, profiteren, ik weet niet of het echt profiteren ik kan noemen... gezien de dalingen van de laatste tijd, maar die herstellen weer. Plussen dus op de beurzen. Merel Stikkeloor, hoort u. Dan naar het dorp Godlood. Het maakt zich op voor het afscheid van Harry Musquet. Gisteren overleed de voorman van QE en de Blizzards. Verslaggever Roel Pauw praat met twee mensen die betrokken zijn bij dat museum. Is dit nou gewijde grond, uh, Roel of Enting? Ja, zo kun je het wel noemen, hè? Het wordt wat een bedevaartswoord. Moeten we moeten wel even een muziekje opzetten, denk ik, hè? Ja. Heb je de jukebox aan? Ik vind het op dit moment niet helemaal gepaast. Nee? Nee. Daar is de stemming niet naar. Dat mijn, onze stemming tenminste niet naar. Nee. Nee. nee. Oké, okay, dat snap ik. U was een kleine jongen. Ja, klopt. Toen QB en de Blizzard hier Grollo binnenkwamen rijden in een bus. Ja, ik was een jaar of zeven. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja? Ja, dus de jongens die kwamen binnen. Het nou ja, werd wat ingericht natuurlijk. Er was niet zoveel in de richting, de voorkamer... En uh, er kwamen kachel in te staan, met houtblokken, en et cetera. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. Dat was wel een beetje vreemd volk, toch, of niet? Ach ja, ze hadden natuurlijk wat langer aardig. We hadden allemaal van die korte kopjes en de jongens hadden op de schouders. Dat was het enige wat, wat een beetje anders was. Het waren heel aardige jongens. En ze kwamen natuurlijk weer de assen, dus ze uh, spraken de taal ook wel, die wij natuurlijk ook spraken. Maar ze maakten wel herrie. Ze maakten wel herrie, ja. Ja. Met, uh, ja. De, huurder, of de verhuurder is ook wel, hij dak in de muur maar laten staan. Hij zegt: de rest kan me niks schilderen met hem door. Is de indeling nog zoals die toen ook was? Nee, nee, nee. nee. Het, is wel, nou ja, nee. het is wel wat veranderd. Want, nou, hier zaten wat, wat, uh, nou, wat, wat, wat, wat paardenstallen en, en wat andere stalletjes zijn. dus dat is eruit gebroken. Voor het museum moest dat natuurlijk wel helemaal anders. Van uh, Roelof Enting naar Jan Roelof Enting: wat zijn nou de topstukken uit de collectie die je hier kunt zien? De topstuk. dan zijn even wel de, de Edison die voorin hangt. Achterslotte Gendel, dat wel. Jazeker. Dat gaat achterslotten grendel. De zijkamer, hier staat een oude dit is, houtkachel. Dit, dit is uh, authentiek, of uh, precies weer zo ingericht zoals het uh, ah, ja. eerder was. Maar hier daar hebben we de Edison staan. Achterglas met een uh, oorkonde erbij. Grand Gala du Disque 1968. En dat was voor uh, het album Desolation. Dat u uit uw hoofd kent. <laughs> Bena. Ja? Ja, nee, nee zo, zo erg is het niet. Was dit wel het beste wat hij gemaakt heeft? Nou, ik vind zelf. Aan uh, de andere kant de groet naar Grollo. Uh. Een vitrine precies tegenover die van de Edison. Daar hangt de gouden plaat. Daar staan de bandleden voor een uh, schaapskooi. Harry had altijd iets met Rente en dat, uh, dat bleef hij trouw. Harry Muskee is ook ben op een da, gegeven moment ben uh, ben geridderd. De, ja, we hebben de ridderkruis en bedaling. We hebben de erepenning van de gemeente Azen. De erepenning van de gemeente A en Hunzen. De culturele prijs ligt daar. De gouden harp ligt daar. Ja, dat uh, hebben we hier allemaal in de vitrine liggen. In, uh, hier. Oh ja, daar liggen ze mooi uitgestald. Het is op zich wel bijzonder dat hij niet alleen... Uh, erkenning heeft gehad van zijn muzikale vrienden... maar ook van de autoriteiten tot en met de koningin aan toe. Ja, dat, uh, dat, betekent, dat heeft dus wel heel wat voor betekend. Ja. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor die alles. Ja, ja hij, hij was zoals hij was. Hij, hij, het, hij kwam uh, in zijn trui, in zijn broek... en uh, ja, hij had geen, uh, nou, geen, geen poë. Het was een echte ruimte en, uh, en dat, dat waardeer ik altijd aan hem. Ja. En dat heeft hem denk ik ook heel groot gemaakt. Dat hij uh, gebleven is zoals hij was... Waar het ooit begonnen is, daar eindigt het ook. Ja, Harry komt hier in het voorhuisje te staan en dan kunnen de fans afscheid nemen. Het museum blijft trouwens gesloten tot na de begrafenis van uh, Harry Musquet. U hoorde een bijdrage van Roelpa. Vijf voor half tien. Schakelen we nog even met Mark Robin Visser in Utrecht. Tenminste, Mark Robin, erbij je nog steeds? Jazeker, ik ben nog steeds in Utrecht, Marcel. Ja. Nog niet achter even de opinie. mensen aan die gaan demonstreren? Een bijzondere demonstratie uh, vandaag hè, in Den Haag... die uh, mede vanuit Utrecht, maar ook andere steden... heb ik begrepen, in Nederland uh, doen mee. Een demonstratie van illegalen. Mensen die illegaal in Nederland verblijven. Ik heb uh, vanmorgen al uh, met twee uh, deelnemers aan de demonstratie uh, gesproken. Eén daarvan heeft de nacht in een bushokje doorgebracht. De andere had gelukt dat hij bij vrienden mocht slapen. En zo zijn er vele mensen in Nederland die, uh, ja, die niet weten wat ze vandaag te eten hebben en waar ze de nacht uh, door moeten brengen. En zij vragen vandaag in Den Haag aandacht voor hun situatie. Ik ben nu in een kantoortje van de Stichting Stil. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening... aan, uh, aan mensen die illegaal in Nederland verblijven. Ik zie hier ook al een groot spandoek klaar liggen. Mevrouw Jeneson, heeft u dat gemaakt? Nee, dat hebben vluchtelingen zelf gemaakt. Nou, wat staat erop? Zullen we even kijken? Kom eventjes mee. Want uh, het is een heel groot spandoek. Kan ik niet helemaal in mijn eentje... Zeg even wat erop staat. Refugees are of value, staat er. En dan? Are there issues? Are there... Ik kan het niet helemaal begrijpen. Misschien moeten ze nog even een beetje aanstippen. <laughs> het is nog niet helemaal duidelijk wat er staat. Uh, ja, ik weet het niet. De vluchtelingen hebben het zelf gedaan. Ja, de vluchtelingen hebben het zelf gedaan. Volgens mij uh, gaat het allemaal om laten zien wat de problemen zijn. En ze vragen dan of ze ja, om steun voor hun, uh, hun zaken... dat zij gewoon op straat staan niet weten waar ze heen kunnen. Ze kunnen niet weg en ook niet uh, uh, werken. En dus soms zitten ze echt helemaal klem. Ja. Nu hebben wij vanmorgen even met mevrouw Van Nieuwenhuizen gebeld... van de VVD, is een Kamerlid. Die zei, het is eigenlijk heel duidelijk in dit land. Als je geen status hebt, moet je terug. En je kunt op allerlei manieren bij allerlei organisaties terecht... om daar hulp bij te krijgen. Hoe ziet u dat? Ja, dat is eigenlijk wel leuk om vandaag even te laten zien. Dat, dat is in Den Haag, hè. Dat, en, maar uh, dat is de landelijke politiek die ja. dat zegt. Maar wij zitten hier in, op gemeenteniveau. We, We zijn in, in Utrecht. Ja. De mensen, Wat ziet u hier? De, ja, de mensen zelf en ik ook. Bij die uh, organisatie waar ik werk kom je steeds mensen tegen die werkelijk geen kant op kunnen. En het loopt echt uit de hand. Niemand kan het meer aan. Mensen slapen buiten. Dat is geen terugkeer. Dat is een op straat zet beleid. Dat geeft helemaal geen oplossingen voor niemand. Het geeft alleen maar hele grote humanitaire nood. Het is een schijn, uh, schijnbeleid. Er wordt gezegd, ja, terugkeer, terugkeer, terugkeer. Het is helemaal geen terugkeer. De mensen staan op straat en die kunnen niet terug. Duidelijk. Dat gaan jullie vandaag in Den Haag vertellen. Komen alweer wat mensen binnen. Ik geloof dat de bussen hierom... En hoe laat vertrekken jullie? Ja, verzamelen om tien uur en dan om elf uur vertrekken. Goeie reis. Bedankt. Marco B. was vanochtend in Utrecht bij Illegale. Wij gaan gauw nog eventjes naar Arno Vermeulen, want er komt zojuist nieuws binnen over Huub Stevens. Die heeft een nieuwe club gevonden. Arno, vertel. Ja, hij gaat terug naar uh, Schalke 04. De club waar hij uh, heel succesvol was en de UEFA Cup mee won in uh, Duitsland. Dat uh, was een vacature. Ranique, de coach van Schalke, uh, heeft deze week laten weten dat hij uh, ja, eigenlijk uh, overspannen was. Dat hij zijn uh, functie teruggaf. Uh, daarna heeft uh, uh, Stevens onderhandeld uh, met Schalke, maar was ook in gesprek met uh, Hamburger SV om daar trainer te worden. Maar toen die hoorde dat hij met zijn oude liefde aan het uh, vrije was, toen zeiden ze: van, Nou, laat maar, dan zal het wel Schalke worden. En dat blijkt ook zo te zijn. Hij keert voor twee jaar terug naar de Bundesliga. En dus de nieuwe trainer van Schalke 04. Ja, maar Arno, van het een komt altijd het andere, want hij was wel duidelijk in beeld bij de HSV in Hamburg. Die zitten dringend verlegen om een nieuwe trainer. Wie gaat het daar dan worden? Want er zijn meer Nederlanders in beeld, hè? Ja, Marco van Basten wordt daar genoemd. Nog de enige kandidaat zijn. Uh, nou ja, als dat klopt, dat weet ik niet helemaal zeker, dan uh, zou ik zeggen: dan wordt dat een simpele race, want dan is er niemand meer. Maar oké, okay, het kan natuurlijk zijn dat daar nog een nieuwe kandidaat om de hoek komt piepen. Maar inderdaad, uh, Van Basten was in zicht bij, uh, bij HSV, dus het zou wel grappig zijn als binnen een paar dagen twee Nederlandse trainers weer uh, naar de Bundesliga gaan. En ja, uh, Stevens en Schalke, dat was een fantastisch huwelijk. Ze wonnen de UEFA Cup uh, samen. Onder andere uh, Jurie Mulder, natuurlijk ook in het, in het elftal. Uh, wie weet trouwens, gaat die er ook nog heen. Hè? Assistent trainer nu bij Twente. Maar mm -hmm. wel een hele goede vriend van uh, Stevens. En een kind van, uh, van Schalke. Dus uh, ik ben benieuwd of daar misschien nog ontwikkeling is. Komen op korte termijn. Maar het is een, uh, voor, voor Stevens fantastisch. Hij heeft natuurlijk een paar uh, minder successen gehad. Onder andere bij PSV ging het eigenlijk helemaal mis. Dus dit is een uh, goede kans op revanche. En, en waar zit het dan in dat hij, dat hij het prettig vindt bij Sjalko Want hij heeft het, je zegt het al, bij PSV geprobeerd. Dat was geen succes. Bij Red Bull Salzburg ook niet bepaald. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, dat gaat in voetbal soms. Je klikt met een club. Uh, hij, hij is een, een harde trainer. een harde hond, zeggen ze in Duitsland. En dat uh, klikt over het algemeen goed met de, de Bundesliga, bij PSV. Uh, lukte dat veel minder. Hij kent de club natuurlijk ontzettend goed van binnenuit. Het is een, een echte volksclub, hè. een hele populaire club in Duitsland. Uh, eigenlijk nog populairder dan, uh, dan Bayern München, wat natuurlijk meer een eliteclub uit uh, Bayern is. En op een of andere manier heeft hij daar, wat een hele lastige club is, heeft hij daar heel erg goed gefunctioneerd. En het is natuurlijk wel weer afwachten of dat uh, nu uh, weer gebeurt. Want er zit wel een behoorlijke periode tussen. Goed. Arno Vermeulen, dank voor je snelle reactie. Oké, okay, graag gedaan. Aan het einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Het is tenslotte bijna half tien morgenochtend. Zes uur zijn Lara en ik weer. Nu gaat de KRO verder, Sven. Kokkoman, goedemorgen. Dag Marcel. goedemorgen. Wat? Wat ga je doen in Goedemorgen Nederland? De PVV is boos. Namelijk Goh. op de Rijksuniversiteit Groningen. Want die hebben El Gore uitgenodigd voor een lezing. En dat is met belastinggeld allemaal gebeurd, zegt de PVV. Als dat allemaal doorgaat, dan moet die universiteit worden gekort. Want de PVV vindt het hele verhaal van El Gore grote onzin. Ook de Partij van de zich op. Zolang er geen extra geld gaat naar zorgmijnende eenlingen. Zoals de damschreber of Tristan van der Vee. is het kabinet verantwoordelijk voor hun gevaarlijke acties, zegt de Partij van de Arbeid. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De zorgpremies stijgen met enkele tientallen euro's per jaar. Dat valt op te maken uit de bekendmaking van de nieuwe premies van zorgverzekeraar DSW. Traditiegetrouw, de eerste die met de nieuwe cijfers komt. DSW maakte bekend dat volgend jaar de basisverzekering 102,50 euro wordt. Op jaarbasis betekent dat een stijging van 36 euro. De andere verzekeraars maken de komende weken hun nieuwe premie bekend. In Rijswijk is vannacht iemand omgekomen bij een brand. Het vuur in het centrum van Rijswijk brak rond vier uur uit in een pand met een kledingwinkel. Waarschijnlijk was er een gasexplosie. Het slachtoffer werd gevonden in een woning achter de winkel. Identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Nederlandse automobilisten zitten vaker dan andere Europeanen met drugs op achter het stuur. Het gaat dan vooral om het roken van wiet en het slikken van amfetaminepillen. Zo blijkt uit onderzoek. Bestuurders in Nederland gebruiken wel minder vaak alcohol dan automobilisten in andere landen. Vooral de combinatie van drugs en drank leidt tot veel verkeersdoden, zeggen de onderzoekers. En het noorden van de Filipijnen is getroffen door een krachtige orkaan. In grote gebieden zijn overstromingen en is de elektriciteit uitgevallen. Er is minstens één dode. Een baby viel in een rivier en verdronk. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de bijverkeersinformatie: De grootste verkeersproblemen spelen nu nog op de A9. Amstelveen-Alkmaar voor Haarlem-Zuid. Vier kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn naar dicht. Op de A9 richting Amstelveen vanuit Alkmaar... voor de Raansdorp 9 kilometer. Op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht. Daarna sleept wat een ongeluk. Tussen Venenda en Maarsbergen 6 kilometer. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda... voor de Terbrechtseplein 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Partij van Arbeid houdt het kabinet verantwoordelijk... voor gevaarlijke acties van zorgmeiders zoals de Damschreeuwer. PVV zegt geen belastinggeld na de lezing van El Gore... anders moet de Universiteit van Groningen worden gekort. De buurt van minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... op de Algemene Jaarvergadering van de Verenigde Naties... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee over half tien, dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Laren. Waar ik straks in een timmerfabriek een verband ga leggen tussen een campagne en de ontbrekende duim van Rien Franke. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Mensen die geestelijk niet in orde zijn en zorgmijden... lijken onbereikbaar voor de geestelijke gezondheidszorg. En dat is een groot probleem, omdat deze zorgmeiders voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de Damschreeuwer of aan Tristan van der Vee. Lea ben, Bouwmeester is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en zij is het helemaal zat. Stelt het kabinet nu verantwoordelijk voor iedere gevaarlijke actie van eenlingen, tenzij er nu wordt geïnvesteerd? Mevrouw Bouwmeester, goedemorgen. Goedemorgen. Dus het kabinet is eh, verantwoordelijk voor iedere gek. Nou, waar het om gaat is dat wij veel meer oog moeten hebben voor kwetsbare mensen. Niet wegkijken, maar ingrijpen. En als ik zie wat het kabinet nu doet... die zegt hele verwarde mensen uh, die door de stad heen lopen... we willen u best helpen, maar u moet eerst een eigen bijdrage betalen... die kan oplopen tot 600 euro... Dat is één. Het volgende wat ze doen is niet investeren in kwalitatief goed personeel en voldoende personeel dat de straat op kan, maar er wordt 600 miljoen op bezuinigd. Dus elke keer als het misgaat met verwarde mensen, wat heel erg voor henzelf is en de omgeving, maar ook de samenleving, dan roepen we met z'n allen schande. Maar de minister bezuinigt keihard op deze mensen die geen kant meer op kunnen. Dus het kabinet is verantwoordelijk voor iedere gek? Dus ik zeg woensdag, of woensdag, donderdag hebben wij een debat, zeg ik tegen de minister, of u zorgen deze kwetsbare mensen de garantie hebben op zorg voor hunzelf en de veiligheid. En als u dat niet doet, als u dat niet garandeert, euh, dan neemt u dus bewust het risico dat het misgaat. Want dan worden deze mensen aan een lot overgelaten. Dat verwijt ik de minister en de staatssecretaris van VWS. Dus het kabinet is dan verantwoordelijk voor iedere gek? Nee, ik kan ze niet verantwoordelijk stellen. Maar ze weten heel bewust dat ze een risico lopen als je gevaarlijke mensen, verwarde mensen, mensen die gewoon hulp nodig hebben aan een lot overlaat, dan gaat het mis. En het is niet alleen een oproep van de Partij van de Arbeid, maar ook bijvoorbeeld de Bouwbank GGZ, de GGZ in Amsterdam. En die grote steden die zeggen, we hebben jarenlang, hebben we deze mensen met heel veel moeite van de straat afgehaald. Ja. We hebben ze een dak kunnen geven boven hun hoofd. Ja. Het is veiliger geworden. Kijk ja. naar Hoogkaterijnen. Ja. En nu zorgt het kabinet voor problemen. Ja. Goed, u wilt dus dat er extra geld naartoe gaat. 600 miljoen op zijn minst, want dat is de korting die het kabinet in petto heeft, waar moet het geld vandaan komen? Nou, wat wij in eerste instantie willen is dat die eigen bijdrage van tafel gaat. Want, uh... Maar wie betaalt dan de rekening? Want ja, daar, daar kom ik op, want dat houdt mensen namelijk uit zorg. Vervolgens moet je het geld wel betalen. Nou, we hebben een tegenbegroting gepresenteerd uh, met een alternatieve financiering die is weggestemd. Het tweede plan wat ik nu uh, in wil dienen is dat we zorgen dat we investeren in goede zorg aan de voorkant. Dus veel eerder erbij, veel meer op straat, veel meer in de eerste lijn. Dan voorkom je dat je het uit de de hand laat lopen ja. en in de tweede lijn moet dat geld in de instelling. Nou, het heeft ook te maken met schuiven van geld. Ja. En dus waar, we, waar gaat u het geld weghalen dan? Nou, als je zorgt dat je er uh, snel bij bent, dan voorkom je dat mensen langdurig opgenomen moeten worden omdat het uit de hand loopt. Ja. Want nu is de situatie? Uh, het is hartstikke duur voor mensen. Tenzij je gedwongen op, opgenomen moet worden, dan is het gratis. Dat is dus een bonus op het uit de hand laten lopen van problemen. Ja, Maar mijn vraag was, als u geld daar naartoe wilt uh, stoppen of schuiven... dan moet dat ergens vandaan komen. Dus waar haalt u het recht? Dat, dat komt uit de tweede lijn, uit de instellingen. Als je zorgt dat mensen minder snel opgenomen hoeven te worden... en minder lang, want Nederland is koploper van het opnemen... maar ook het opsluiten van mensen, helaas... Hartstikke duur. Ja. Uh, vaak ook nog eens onnodig uh, schadelijk voor mensen zelf. Ja. Als u zorgt dat je er sneller bij bent, hoeven ja. mensen ook niet opgenomen te worden ja. en is het goedkoper. De GGZ zelf zegt ook, daar kunnen we geld vandaan halen. Ja. Deze week, namelijk dit weekend, pleitte de directeur van GGZ River, uh, Rivierduinen sorry, uh, voor een wet voor verplichte behandeling. Nu is er alleen een wet tot verplichte opname. Uh, zou dat niet een beter idee zijn? Nou, Daar zijn we zeker voor. Die wet ligt ook al uh, voor in de Tweede Kamer... en die wordt binnenkort uh, ook besproken. Ja. Het punt is alleen uh, zorgwekkende zorgmeiders, Mensen die vinden dat ze zelf geen problemen hebben terwijl de hele wereld ziet dat dat wel zo is... Uh, die laten zich niet snel dwingen tot zorg. Nou ja, dus dat kunnen... is een kwestie van een telefoontje. Als je buurman een beetje raar gedrag vertoont... en lange tijd al je maakt je grote zorgen... dan bel je toch even naar een zorginstelling... en dan moeten ze even gaan kijken, of niet? Nou ja, dat, dat zou zo moeten zijn. Het eerste probleem is dat het vaak uh, te laat gebeurt... of niet gebeurt... Uh, omdat er ook niet altijd voldoende personeel is. Uh, en het tweede probleem is, je moet mensen verleiden naar zorg. Kijk, veranderen doe je niet onder dwang. Nee. Dat doe je alleen als je het zelf inziet. Nu hebben de uh, nabestaanden en familie van de uh, overledenen van het schietdrama in Alphen aan de Rijn... een advocaat in de armen genomen om de Nederlandse staat en de minister van Justitie en Veiligheid... Uh, Ivo Opstelten, aansprakelijk te stellen. Een van hun argumenten is de wapenvergunning die aan Tristan van der Vee op onjuiste gronden zou zijn afgegeven. Is dat een goed idee, vindt u? Ja, daar kan ik niet over oordelen. Ik ben uh, woordvoerder GGZ. En ik vind gewoon dat die kwalitatieve zorg... Uh, die moet echt verbeteren. Daarom ja. moeten we de GGZ steunen. Ja. Maar of het nou terecht is of niet... ik heb ook geen inzage in het dossier. Dus ik kan daar eigenlijk helemaal niks zinnigs over zeggen. Nou ja, u zegt, ik ga over de GGZ. Ook die GGZ zal verantwoording af moeten leggen... vinden de slachtoffers van dat drama daar in Alphen aan de Rijn. Ja. Uh, en het GGZ zegt, of de GGZ zegt... ja, sorry, maar uh, wij, wij konden niet anders en hij kwam niet. Is dat niet een heel makkelijk verweer? Nou, ik vind zeker dat de GGZ verantwoording af moet leggen. Maar ik ken het dossier niet. Dus ik kan niet zeggen wie er wel of niet gelijk heeft. Wat ik wel uh, mij voor kan stellen. Er zijn heel veel mensen met ontzettend veel verdriet. Ja. Um, het zijn de slachtoffers, het zijn de nabestaanden. Ook de familie van de dader is, uh, is slachtoffer geworden. Ja. En dat moet op een hele zorgvuldige manier... Uh, moeten die mensen met elkaar in gesprek komen. Ja. En, en daar, daarnaast moeten we echt... Echt een stapje harder lopen om de risico, uh, risico's te verkleinen en te voorkomen dat verwarde mensen uh, zichzelf en anderen schaden. Goed, en daarom wilt u dus extra geld aan de voorkant, zoals dat tegenwoordig heet, dus uh, preventief en op straat en de eigen bijdrage afschaffen. Dat yes. is de uw boodschap aan de staatssecretaris. Ik dank u wel, mevrouw Bem Bouwmeester. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De BBC schrapt de termen voor Christus en na Christus. Jaartallen worden voortaan aangeduid met het geloofsneutrale algemene jaartelling. Maar wie is er eigenlijk ooit begonnen met voor en na Christus? Het antwoord komt van Berters van der Spek. Bert van der Spek heet hij trouwens hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Een monnik afkomstig uit het grensgebied van Roemenië en Bulgarije uit omstreeks 500 na Christus genaamd Dionysius Ex Iguus, die heeft het bedacht. Er waren in die tijd uh, allerlei tijdrekeningen... maar die waren, hadden hun oorsprong in het Heidense Romeinse keizerrijk. Er werd bijvoorbeeld gerekend naar uh, wie er consul was. En hij zei, ja, in mijn eigen jaar is nu uh, het jaar van consul Probus Junior... en dat is 525 jaar na de geboorte van Christus. En we konden beter toch maar daarna gaan rekenen. Een vaste telling hadden de Romeinen eigenlijk niet. En het is ook niet meteen overgenomen. Allerlei Romeinse tellingen bleven nog bestaan. Maar geleidelijk aan heeft die christelijke jaartelling het gewonnen in Europa. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Speelt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Laren. In een timmerwerkplaats is Marcel Dekker. Die is aanbeland in de timmerfabriek van Rien Franken. Een man die al meer dan 50 jaar lang van hout zijn lust en zijn leven heeft gemaakt. Een ervaringsdeskundige die zometeen goed van pas gaat komen als we het gaan hebben over de campagne... die de veiligheid in de houtverwerkingsindustrie moet vergroten. Want er gebeuren nog te vaak te veel ongelukken. Peter Ansums van FNV Meubel en Hout. U bent een van de partijen die die campagne gaat aanjagen. Waar hebben we het dan over als we het over vaak hebben? Nou, eh, praktijk is dat er per jaar gewoon eh, 35 eh, ongelukken gebeuren, met name met machineveiligheid. En dat is nog maar het stukje eh, van wat we weten natuurlijk. En eh, als je dan ziet hoeveel overtreding, er is een veelvoud daarvan. En iedere overtreding is een potentieel ongeluk. En, eh, dus wij willen graag mensen daarvan bewust maken, als gezamenlijke partijen, werkgevers werknemers, wat de risico's. Want de ongeluk zit in een klein hoekje. En eh, wat je kan voorkomen, eh, je kan heel veel leed voorkomen. Over die campagne gaan we zo meteen nog hebben. 35, ja, is dat veel? Vraag me af. Ik weet niet hoeveel mensen er werkzaam zijn in die industrie. Uh, dat is voor mij even moeilijk te zeggen, want we hebben het over... Ja, honderden, duizenden? Ja, wel duizenden, tienduizenden, want het hebben het over... Tien duizend. Tien duizend, uh... we hebben het over... Tienduizend? Tienduizend. Over de timmerindustrie, uh, we hebben het over de meubelindustrie, de houtverwerkingindustrie... en de houthandels. Uh, dus dat zijn echt gewoon uh, meer dan 20.000 mensen... Uh... Ja. Ongelukken zitten in een klein en een groot hoekje. En daar kan uh, Rienk Franke over meespreken. Want wat is u nou gebeurd? Nou, uh, ik heb een ongeluk gehad met de uh, freesmachine. En uh, daar is mijn duim uh, verdwenen. Die aan de linkerhand? Aan de linkerhand, ja. Oh, ja. dat klopt. Ja. Die hebben ze er niet mee op kunnen zetten? Nee, die was helemaal aan poeier geslagen. Beurde gebeurde er toen met u? Nou, je schrikt. Sta je lekker te zagen? Ja, ja nou, je schrikt uh, behoorlijk. Heel behoorlijk. En dan, uh, nou, dan word je naar het ziekenhuis gebracht. En dan, uiteindelijk is hij in Amsterdam is hij de duim eraf gehaald. Te kapot om er nog aan te zetten? Kapot, er was niks meer, niks meer mee te doen, nee. Peter Hansums, dit is een van de voorbeelden, maar u kunt de lijst vast wat langer maken. Geeft u eens een paar voorbeelden aan de hand van de machines die we hier om ons heen zien. Nou, wat heel vaak uh, misgaat is dat mensen, beveiliging die er gewoon voor de leverancier meegeleverd wordt, dat die gewoon eraf gehaald wordt. Uh, uh, dat men uh, rotsen onder machines heeft, waardoor men makkelijk valt en dan in een draaiende deel valt. Uh, er uh, mensen uh, ja, de machines niet op een goede manier gebruiken, terwijl er wel instructies zijn hoe de machines gebruikt moeten worden. Uh, kortom, dat zijn allemaal dingen... Veiligheidskappen die er worden van, vanaf gehaald worden, hoor je ook vaak? Ja, nou, daar heb ik persoonlijke ervaring. Ik heb zelf ook met een gewerkt, ook met een machine... waar dan gewoon de spouwmessen of de kappen eraf worden gehaald. Want dat werkt dan makkelijk zogenaamd. Ik zeg altijd maar machines worden gemaakt om ook veilig te kunnen werken. En, uh, dus dat moet je ook op die manier doen. En uh, aandacht voor, uh, op, ook uh, instructie van de werkgever... wanneer de werknemer komt werken... Hoe moet het veilig? En uh, ook op de opleiding bijvoorbeeld, uh, breng het daar goed in beeld. Hoe je... U noemt al een aantal voorbeelden ook, die in de campagne zullen gaan zitten. U zult mensen weer moeten gaan opvoeden of in ieder geval les moeten gaan geven om te leren hoe ze het moeten doen. Uh, ik denk dat mensen in potentie het op school goed leren. En uh, dat uh, vaak de aandacht, de tijd ook. Hè? Want ik zeg ook altijd, nou, laat je niet opjagen, want het is maar relatief wat je daar voordeel hebt. Het gaat vaak goed, maar als het niet goed gaat, uh, dan valt iemand gewoon de vakkracht uit. En uh, dan ben je hem gewoon kwijt. Naast het leed wat mensen zelf hebben, is het ook gewoon, uh, je bent iemand kwijt. En als de productie door moet gaan, dan moet je die persoon ook uh, gewoon weer iemand anders voor inhuren. Ja. Nou goed, activiteiten zoals lesprogramma's, zoals stickers om mensen erop te wijzen dat ze het veilig moeten doen. Rien Franke, de man met een duim, als ik u zo mag noemen. De houtindustrie bestaat nou al eeuwen en dan nu op pas in 2011 die campagne. Wat denkt u? Had u uh, uw duim nog gehad als die campagne wat eerder was gekomen? Uh, nee, want, uh, in mijn geval was het uh, 100% nonchalance. Het gaat altijd goed. En, ja, nou ging het even een keer niet goed. Dus uh, een tijd van, uh, van een oogwenk is, uh, is het gebeurd. Nou, pas op die andere duim van u, zou ik zeggen. Ik kijk wel af. Dank u wel. Zijn Marcel Dekker. Straks geen belastingcent naar de lezing van Al Gore in Groningen. De PVV is boos, maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. Op de lap stof van ongeveer 1 bij 4 meter zijn de contouren te zien van een bebaarde man. Deze dag. In 1988 toonden laboratoriumproeven met koolstof-14-datering aan dat de lijkwade van Turijn minder dan duizend jaar oud is. Die lijkwade van Turijn is een eeuwenoud kleed waarop vaag een afbeelding van een gekruisigde man is te zien. Volgens sommigen is het Jezus nadat hij aan het kruis is gestorven. Vaticaankenner Gerard Klaassen over die lijkwade van Turijn. Uh, het was een onderdeel in een al veel langere studie, want over de lijkwaarden zijn in de loop van de eeuwen tal van studies en, en onderzoekingen geweest. Maar eigenlijk zijn de echte wetenschappelijke onderzoeken vanaf 1969 gegaan. En 1988 was weer zo'n jaar dat er wetenschappers die zich bezighouden met de echtheid van de lijkwaarden aan, uh, aan de slag gingen. En waarom? Omdat er toch eigenlijk twee theorieën bestaan over die lijkwaarde. Of het is werkelijk een reliquie, een linnenkleed, een gewaad... waar uh, het lichaam van Jezus Christus na zijn kruising in uh, werd uh, verpast... Pakt of geborgen of gekleed, hoe moet je dat zeggen? En een andere theorie is dus dat het allemaal berust op uh, fake... ...dat het uh, een uh, kleed is dat nog geen duizend jaar oud is... ...en dat eigenlijk dus niks met het christendom te maken heeft. One, two, Als je het hebt over de lijkbaden van Turijn, dan heb je het over een kleed dat al uh, zeg maar een kleine 1900 jaar onder ons is en dat een behoorlijke toekomst. Toer Heeft gemaakt. Het is bijvoorbeeld uh, in Constantinopel terechtgekomen, door de kruisvaarders uh, daar naartoe gebracht. Het is ook een hele lange tijd verborgen gehouden. Eeuwen hebben we nooit iets gehoord over de lijkwaden. En het is uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, in een Zuid-Italiaans klooster uh, bewaard gebleven, afgezonderd vanwege het uh, oorlogsgeweld in die jaren. De lijkwaarde is voor een heleboel christenen dus van grote waarde. Omdat daar de afspiegeling eigenlijk in te zien valt van Christus als hij gestorven is. Dat heeft voor heel wat mensen een gevoelswaarde. Dat deze persoon op deze wijze na zijn dood verder is gebracht. En het heeft ook een aantal mysterieuze wonderlijke dingen opgeleverd als daar is mensen die verklaren... daar deels door genezen te zijn. Kortom, de lijkwaarde behoort tot die relieken in de afgelopen eeuwen... die voor een heleboel mensen een waarde heeft... waardoor ze er ook langs willen trekken. En dat is bijvoorbeeld gebeurd vorig jaar in Turijn. In de Noord-Italiaanse stad Turijn is de beroemde lijkwade weer tentoongesteld. Op de lap stof van ongeveer 1 bij 4 meter... zijn de contouren te zien van een bebaarde man... Volgens gelovigen is het een afbeelding van Jezus. Maar volgens anderen gaat het om een middeleeuwse vervalsing. Lijkwade was voor het laatst te zien in het katholieke jubeljaar 2000. En wil je de lijkwade nog een keertje opnieuw zien... dan moet je terecht wachten tot het jaar 2025. Gerard Klaassen over de la laboratoriumproeven... met de lijkwade van Turijn deze dag in 1988. Qu'est-ce que tu radotes aujourd'hui? Tu ne bouges pas, tu t'ennuies. Tu fermes les yeux, la fenêtre, la grille et le vent. Transpire du soir au matin. Qu'est-ce que tu m'énerves aujourd'hui? Tu ne fous rien, tu faiblis. Je remplis ton verre, tu renverses et tu me dis je ne vaux rien. Tracasse du soir au matin. Elle annonce la fin du soir au matin. Pour elle c'est fini. Elle n'a plus d'envie. Pour elle c'est fini. Elle n'a plus d'envie. Elle a perdu son image. Ne plus les pages, rejette les couleurs. Devine plus les fleurs ni le mystère. Elle n'a plus besoin d'air. Elle ne roule plus en manioc. Est devenue folle, rejette sa famille, les promenades, les envies le chagrin. Carbure du soir au matin. Abandonner tout espoir. Elle vit dans le noir, embrasse ses ennemies, paye les dettes aussi de tous ses amis. Elle n'a plus ses envies. Du soir au matin van Le Grand Bateau. Het is bijna acht minuten voor tien, dames en heren. De Partij voor de Vrijheid is boos op de Universiteit Groningen... omdat die klimaatgoeroe El Gore heeft uitgenodigd voor een lezing. De PVV vindt dat overheidsdiensten klimaathysterie financieren... door de lezing van Gore te sponsoren. Kamerlid voor de PVV is Richard de Mos. Meneer de Mos, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u ook al over de wetenschap? Nee, ik ga er niet over, maar het is uh, natuurlijk wel wetenschap uh, wat altijd heel erg eenzijdig is. En uh, het is ook wetenschap uh, waar de heer Gore uh, zelf uh, dik aan verdient. Want uh, zijn bedrijven die uh, doen allemaal in eco-energie ondernemingen. En uh, ja, hij vindt dat belastinggeld moet worden gebruikt uh, voor het subsidiëren van groene technologie. En Rara, politiepet, die uh, zit in deze business, dat is de heer Goor zelf. En daar uh, moet onze eigen belastingbetaler aan uh, bijdragen. Ja, maar de Rijksuniversiteit Groningen is toch vrij ja. om uit te nodigen wie ze wil? Ja, de Rijksuniversiteit uit Groningen wel. En het is dan wel een, een eenzijdig verhaal. Uh, en er zitten natuurlijk andere bedrijven tussen, zoals het, het CBS, wat volgens mij uh, um, onafhankelijk moet, moet zijn. En de Belastingdienst. En wat die met uh, klimaat uh, van doen hebben, dat is uh, mij niet helemaal duidelijk. En ja. waarom ze dan sponsoren, is mij nog minder duidelijk. Ja, nou ja, misschien omdat het iemand is met een mening die uh, over de hele wereld gerespecteerd wordt. Weliswaar door sommigen aangevochten, maar toch ook gerespecteerd wordt. Ja, nou ja, wij respecteren die mening geen zin, en wij vinden dat uh, Nederlandse uh, studenten uh, de mening uh, van twee kanten moeten horen. Het is altijd een eenzijdige berichtgeving dat uh, de aarde opwarmt en dat het 5 voor 12 is. Ja, uh, dat is prima dat dat zo is, maar dan moet er ook een, een tegengeluid te horen zijn. Ja, weet u of dat tegengeluid ook te horen is op die Rijksuniversiteit? Nou ja, dat is, uh, de, de, de boodschap is en die ze uitdragen is dat El Gore komt. Dus die is wel heel erg weer, uh, als dat we er al tegen geluid zijn, dan is die heel erg ondergesneeld uh, om maar een uh, klimaatstreuk te gebruiken. Maar u weet het niet? Nee, dat weten we niet. Nee, dat, uh, dat klopt. Nee, dus als u zegt de zaak van twee kanten bekijken, kun je ook zeggen, misschien zijn er ook wel anderen aan de Rijksuniversiteit geweest die het andere verhaal hebben verteld en nu nodigen ze El Gore uit. Ja, nou ja goed, we horen altijd alleen van, uh, van, de, van de universiteit, hij is eerder al in Tilburg gebreken, het, het verhaal van, uh, van Al Gore, uh, ja, die dan zijn negen leugens kon vertellen uit, uh, uit de film uh, die hij gemaakt heeft. Het is uh, ook een film, een rampfilm, waarvan de Britse Ro Hoge Raad heeft gezegd dat het een film vol met leugens is. Ja, en wij vinden het een slechte zaak dat dat wordt betaald uh, op kosten van de belastingbetaler. Ja, wat gaat u doen? Nou, ik heb kamervragen erover gesteld. Uh, of de staatssecretaris het met mij eens is dat deze klimaatswetser op kosten van de belastingbetaler uh, uh, weer zijn praatje komt doen uh, voor eigen parochie. Ja. En? Nou ja, het duurt al zes weken voordat ik antwoord krijg. Dus ik heb ze gisteravond verzonden. Dus ik ben benieuwd uh, hoe snel de staatssecretaris erover doet. Ja, is de beste man niet al lang geweest dan? Nee, nee, hij komt 29 se september. Komt hij. Dus het is uh, deze week. Ja, maar goed als dat zes weken duurt voordat u antwoord hebt van de staatssecretaris. Ja, dus. Het tegenhouden doe ik het inderdaad niet meer, maar ik hoop, uh, hij schijnt nog wel vaker naar Nederland te komen, hij is vorig jaar in, in Tilburg geweest op de universiteit. Ik hoop dat het de volgende keer uh, wat, uh, wat uh, steviger naar gekeken wordt. En als het inderdaad een eenzijdig verhaal is, dan vind ik ook maar dat uh, de staatssecretaris misschien eens moet, moet kijken of niet uh, de rijksbijdrage bijvoorbeeld richting universiteit gekort kan worden op hetgeen dat het Gentje gekost heeft. Dus u wilt eigenlijk de straffen als ze Elgor uitnodigen? Nou ja, het is een, nogmaals, ik vind dat universiteiten uh, een tweezijdig verhaal moeten vertellen. Ja. El Gore is een, uh, is een man die, uh, die A, heel erg uh, gelogen heeft... en dat die film van hem dus niet helemaal correct is. Ja, volgens, sommige zo... volgens sommige klimaat-experts uh, uh, kloppen de gegevens nog altijd, hè? Ja, maar als het dan afgaat op, op, op een uitspraak... dan is het de, de Britse Hoge Raad die ik dan serieus neemt. En die heeft vastgesteld dat er negen aantoonbare leugens in die film zitten. Ja. Ik vind negen leugens in één film nogal veel. Ja. En uh, maar... de belangenverstrengeling van de heer Gore... Uh, ja, die ligt er ook niet om, zoals uh, verteld. Ja. Maar goed, u bent toch ook uh, de Partij voor de Vrijheid... u bent toch ook voor de Vrijheid van Meningsuiting? Dus wat is het probleem dan? Nou, het, het probleem is dat er belastinggeld uh, naartoe gaat. Kijk, ja. dat de heer Koren komt uh, uh, en, en dat daar uh, heel veel belastinggeld naartoe gaat, dat is ons grote probleem. En als de Rijksuniversiteit nou met belastinggeld Geert Wilders uitnodigt? Nou ja, wij vinden dat met belastinggeld zulke dingen niet uh, moeten geschieden. En als het al uh, ge geschiedt, dan moet het veel tweezijdiger zijn. Het is nu een heel eenzijdig verhaal. Goor komt, uh, de klimaatmessias uh, en, en verder wordt er geen uh, rugbaarheid aangegeven. Dus. Ja. Maar goed, dat is, dat is een opvatting. En tegelijkertijd gaat natuurlijk ook heel veel belastinggeld rondom de beveiliging van uw partij zitten, om maar eens wat te noemen. Dus dat is ook, uh, hangt ook samen met een um, opvatting en een mening. Uh, wel de opvatting dat de heer Wilders daar niet voor, uh, voor kiest, denk ik, om uh, beveiligd uh, te worden. Nee. Rand, uh, door niet helemaal te vergelijken. Uh, vergelijking. En als uh, de Rijksuniversiteit Groningen of Elgort nu tegen u zeggen, doe eens normaal man. Nou, dan mogen ze dat, dat weer zeggen. Dat is een, een vrijheid van meningsuiting. Maar ik weet in ieder geval, in Engeland mag de film niet op school en universiteit getoond worden... zonder dat er een begeleidende brief bij zit. En als de Rijksuniversiteit daarna eens mee gaat beginnen en een, een, een tegenfilm toont... dan is het verhaal al heel wat uh, genuanceerder. Geen belastinggeld voor de komst van El Gore, dat is uw pleidooi. U wilt de opheldering van de staatssecretaris. En als de Rijksuniversiteit hem toch laat komen, dan wilt u ze korter? Ja. Richard de Mos van de PVV, ik dank u zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... houdt zijn speech voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dat en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Zometeen na het nieuws van 10 uur gelezen, zoals de hele ochtend al door Dorald Meegens, blijf bij ons. Tot zometeen na 10 uur.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 Rabobank, een bank met ideeën. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.